Dit is een podcast van de Avro. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedenavond. Ja, ongebruikelijk dat hij na zeven uur niet studiosport krijgt. Of uh, iets anders langs de lijn bijvoorbeeld. Maar uh, Opium Mart is toch zo. Vandaag precies 150 jaar geleden is het dat uh, Max Havelaar, het boek van Multatuli, werd gepubliceerd. En de AVRO ontwikkelde daarom samen met de Hoorspelfabriek een radiodrama gebaseerd op deze klassieker. En dat is nu toren. De Max Havelaar. Ik ben Droogstoppel, ik ben makelaar in koffie... en woon op de Lauriergracht, nummer 37. Het is mijn gewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen. Ik houd niet van romans, ik ben een zakenman. Ik verbaas me dan ook over de onbeschaamdheid... waarmee een dichter of een romanverteller... u iets op de mouw durft te spelden dat nooit is gebeurd. Meestal niet kan gebeuren. Ik heb niets tegen verse op zichzelf... maar zeg nooit iets wat niet waar is... De lucht is guur en het is vier uur. Als het kwart voor drie is, zou ik zeggen... de lucht is guur en het is kwart voor drie. De waarheid is, na mijn gehechtheid aan het geloof... mijn belangrijkste karaktertrek. Ik wens dat iedereen hiervan overtuigd is... want het is mijn verontschuldiging voor het werk dat nu volgt. Mijn onkreukbare liefde voor de waarheid en mijn ijver voor de zaak zijn de oorzaak van wat er nu komen gaat. Mijn zaken gaan goed. Men maakt wat mee als men zo'n twintig jaar op de beurs komt. Busselink en Waterman hebben geprobeerd Ludwig Stern van mij af te pakken. Stern is een koffiehandelaar uit Hamburg... die altijd met Last Co heeft samengewerkt. Heel toevallig kwam ik achter de knoeierij van Busselink en Waterman. Wat heb ik gedaan om dit tegen te houden? Ik heb uitgerekend dat de firma in meer dan 50 jaar 4 ton aan sterren heeft verdiend. Dus ik ben de oude sterren gaan schrijven. Onze zaken hebben de laatste tijd grote uitbreiding gekend. Vooral door de vele orders in Noord-Duitsland. Door die uitbreiding moeten we extra personeel aannemen. Dat is de zuivere waarheid. Wij kunnen als onszelf respecterend bedrijf Last Co... makelaars in koffie, Lauriergracht nummer 37... niet voorzichtig genoeg zijn bij het aannemen van personeel... in deze tijden van toenemende lichtzinnigheid en onzedelijkheid onder de jeugd. Die jonge Duitser die op de beurs stond... is weggelopen met de dochter van Busselink en Waterman. Ik heb vernomen dat u, de heer Ludwig Stern... Een zoon heeft, de heer Ernest Stern... die enige tijd bij een Hollands bedrijf wil komen werken. Met het oog daarop wens ik niets liever... dan dat de heer Ernest Stern de Duitse correspondentie van ons bedrijf verzorgt. Ik vermeed alle toespelingen op vergoeding of salaris. Als de heer Ernest Stern het verblijf in ons huis voor lief neemt... zal mijn vrouw bereid zijn als een moeder voor hem te zorgen. Zijn kapotte kleren zullen in huis worden hersteld. En tot slot schreef ik... GELUIDEN. Wij dienen God de Heer. Ik verzond mijn brief. U begrijpt dat de oude sterren niet kan overstappen naar Busselink en Waterman... als de jonge sterren op ons kantoor werkt. Terug naar mijn verhaal nu. Kort geleden liep ik door de Kalverstraat. Ik keek naar een winkel met vele soorten koffie. Naast mij... Bij de boekwinkel stond een heer die me bekend voorkwam. De houding en de kleding van een vreemdeling. De sjaal om zijn schouders. Waarom draagt hij geen fatsoenlijke winterjas? Zou hij net van een reis terugkomen? Een klant misschien? Lastenko, makelaars in koffie. Lauriergracht nummer 37. Hij bekijkt mijn visitekaartje onder de straatlantaarn. Ik dank u, maar ik heb me vergist. Ik dacht het genoegen te hebben met een oude schoolkameraad... maar Last, zo heet hij niet. Pardon, ik ben meneer Droogstoppel. Last Co. is de firma. Makelaars in koffie, Lauriergracht. Maar Droogstoppel... kent u mij niet meer? Zijn gezicht doet me denken aan de geur van een vreemd parfum. Bent u het? Die mij van de kriek heeft verlost. Ja, zeker. Dat ben ik. Hoe gaat het met u? Goed, de zaken gaan goed. We zijn met z'n dertienen op kantoor. Hoe gaat het met u? Uh. Oh, had ik dat maar niet gevraagd. Hij blijkt niet in goede doen te zijn. En ik houd niet van arme mensen. Dat is vaak hun eigen schuld. De heer zal nooit iemand verlaten die hem trouw dient. Door mijn vraag was het moeilijk van hem af te komen. Maar aan de andere kant... Zonder die ontmoeting had dit werk nooit bestaan. En dit was tenslotte de man die mij uit de handen van de Griek had verlost. Wat was het, 1833, 1834? Het moet september zijn geweest. Het was tenslotte kermis. De Latijnse school. Mijn ouders zagen een predikant in mij. Maar waarom zou ik Latijn moeten verstaan om in het Hollands God is goed te kunnen zeggen? Heb ik nooit begrepen. <laughs> ja. Het lot viel op u. Toen daar nou op die kermis. U was de leider van onze klas. Ze was mooi, de Griekse. Zwarte ogen, lange vlechten. Speciaal voor haar bezochten we de Westermarkt. Avond aan avond. Wat verkochten ze toch? Parfum. Och ja. Hadden wij niet het geld bij elkaar gelegd? Met dertien stuivers in de hand... dwongen jullie mij naar die kraam toe te lopen. <laughs> Ja, het had een mooie kennismaking kunnen worden. Voor ik het wist, had de Griek mij bij nek en broek gegrepen en zweefde ik door de lucht. <lacht> u huilde en bad alsof uw leven er vanaf afhing. En daar kwam u plotseling. Dertien was u nog maar. Ik gaf een flinke stoot, maar die heb ik ook dubbel en was teruggekregen. Ik was nog nooit zo dicht bij de Griekse in de buurt geweest als op die dag. <lacht> ja... Hoe wonderlijk zaken kunnen lopen. Waren de ogen van de Griekse iets minder zwart... was ik niet tegen die kraam aangelopen... dan had dit werk nooit bestaan. Maar eerlijk gezegd, ik houd van de waarheid... vond ik het niet aangenaam deze Sjaalman terug te zien. Ik loop even met u mee. Ik ben in Indië geweest. Ik heb een vrouw en twee kinderen... Het was bijzonder aangenaam u weer te zien, meneer. Het spijt me, ik moet hier afslaan. Beste droogstoppel. Ik wil u iets vragen. Ik heb nu geen tijd. Ik moet naar de beurs. Voordat ik verder ga met mijn verhaal... moet ik u zeggen dat de jonge Stern bij ons is aangekomen. Het is een aardig ventje. Vlug en bekwaam. Maar ik vind hem nogal dweperig. Zijn kleding is heel netjes. Ik ben benieuwd of er spoedig orders zullen komen van de oude stern. Meneer Droogstoppel, er is een man langs geweest. En hij wilde u dringend spreken. Sjaalman, ik had hem mijn visitekaartje gegeven. Ik ontving een brief en een groot pak papier. Waarde Droogstoppel, ik geloof dat het goed met u gaat. Ja, dat is waar. We zijn met z'n dertien op kantoor. Ik ben door omstandigheden enigszins om geld verlegen. Hij had geen hemd aan. Ik kan mijn lieve vrouw... En kinderen niet alles geven wat ze nodig hebben voor een aangenaam leven. Die arm is ik kan toch gewoon zeggen dat hij arm is. Omdat ik in de levensbehoeften van mijn gezin moet voorzien, heb ik besloten mijn talent te gebruiken. Ik ben dichter. Jullie weten hoe ik en alle andere verstandige mensen over dichters denken en schrijver. Ik geloof dat ik enkele opstellen heb die van waarde zijn en ik zoek daarvoor een uitgever. Aangemoedigd door onze ontmoeting ben ik tot het besluit gekomen u te vragen om borg te staan voor de kosten van de eerste uitgave. Ik laat de keuze van een eerste proef geheel aan u over. In afwachting van een vriendelijk antwoord... uw oude schoolvriend, Max Havelaar. Sjaalman. Hij wil mij opeens verheffen tot makelaar in verzen. Vanzelfsprekend wil ik van die gekkigheid niets weten. Stern heeft het pak van Sjaalman al opengemaakt... en een wijsneuzig en sentimenteel gedicht gevonden. Stern... Beloof me dat je het vers direct opbergt. Zulke onzedelijkheden zijn in dit huishouden niet gewenst. Uh, ja, meneer Droogstoppel. Stern, laat me nu even. Het pak. Ik moet weten of er niet nog meer in zit dat aanstoot kan geven. Ik zoek en ik blader. Opeens valt mijn oog op een bundel. Verslag over de koffiecultuur in de residentie Manado. Hier springt mijn hart van open. Die sjaalman van de onzedelijke verzen heeft ook in de koffie gewerkt. Ik bekijk het pak nu met andere ogen. Berekeningen in plaats van verzen. Een variatie aan onderwerpen over het Sanskriet, over de achteruitgang van de beschaving sinds het ontstaan van het christendom. He. Over witte mieren. Over de prostitutie in het huwelijk. Een schandelijk stuk. Over de Duitse eenheid... Over de schoonheid van vrouwen in Niem en Arlen. Over landbouwcontracten op Java. Over de slavernij in Europa. Nou, wat hij hiermee bedoelt, begrijp ik niet. Over ministeriële verantwoordelijkheid, over bosgeluiden... over bevoorrechte handelsmaatschappijen... over de afkeer van Maleiers voor de Javaan... over de prijs van de Java-koffie. Dit heb ik opzij gelegd. En dit is nog niet alles. Romans in het Maleis, krijgsgezangen in het Javaans, brieven in vele talen, uittreksels, dagboeken... aantekeningen en losse gedachten. Meneer Droogstoppel, ik heb Sjaalman gezien. Hij was bij de veiling aan het werk. Vertel wat je hebt gezien. Hij pakte boeken uit de kasten en legde deze neer op een lange tafel. En hij liet wat boeken vallen. Zeer onhandig. Een heer die daar de leiding had, viel tegen hem uit. Hoe heet die boekhandelaar van de veiling? Gaafzuiger. En hij zei tegen Sjaalman, jij bent lui, pedant en ziekelijk. Je bent ontslagen. Ik zoek Gaafzuiger op en informeer naar het adres van Sjaalman. Dit geeft hij mij. Met snoepgoed in mijn binnenzak ga ik naar Sjaalman. De Lange Leidse dwarsstraat. Een achterkamer. Ik klop aan. Een vrouw doet open. Zeer bleek. En een gezicht met sporen van vermoeidheid. Zo ziet mijn vrouw er ook uit als ze de was doet. Haar haar zit als een Chinese naar achteren gekampt... en op het achterhoofd vastgebonden in een soort knoop. Bent u juffrouw Sjaalman? Wie heb ik de eer te spreken? Droogstoppel, makelaar in koffie van de Lauriergracht nummer 37. Ik wil uw man spreken. Hij is er niet. Wel, juffrouw, verwacht u uw man al snel? U hoeft mij geen juffrouw te noemen. Juffrouw waarom is uw man zijn pak papieren niet komen halen? Hij is wat dagen in Brussel geweest. Hij heeft daar bij een krant gewerkt, maar zijn artikelen konden niet gepubliceerd worden. Is hij daarom bij gaafzuiker aan de slag gegaan? Ja, maar dat is mislukt, omdat ze hem lui... bedant en ziekelijk vonden. Hij zal binnenkort naar u toe komen. Zeg hem dat hij niet moet aanbellen, dat is lastig voor de dienstmeid... Zeg hem dat hij moet wachten, de deur zal wel opengaan als er iemand uit moet. Ik neem mijn snoepgoed weer mee. Het bevalt me hier niet. Ik ben een makelaar, geen loopjongen. En ik zie er fatsoenlijk uit. Ze heeft gehuild, dat kan ik zien. Ik houd niet van ontevreden mensen. Maar één ding staat vast. De artikelen die ik in Sjaalmanspak heb gevonden... zijn belangrijk voor de makelaars in koffie. En als ik zo nadenk zal mijn werk ook scheepsrederijen, de koopvaardijvloot... de minister van Financiën, de armenbesturen... de molenaars en de dominees raken. En de koning. Ja, de koning vooral. Mijn werk moet de wereld in. Maar schrijven is niet mijn sterkste punt. Stern, jij gaat het werk schrijven. Goed, meneer Droogstoppel. Zolang ik inspraak heb in de schrijfstijl... Ik vind dit een gek voorstel van Stern, maar ik neem met alles genoegen... want er is grote haast bij mijn boek. Stern is een snelle schrijver. Al de volgende dag heeft hij het eerste hoofdstuk klaar. Het is tien uur ochtends en ongewoon druk op de grote weg... die Pandenglang verbindt met Labak. Honderd gezadelde paarden vullen de weg... en tenminste duizend mensen lopen koortsachtig door elkaar. Ah, meneer Raden Adipati Karta Nataniga. Welkom. De regent van Lebak heeft met zijn groot gezelschap Rangas Bitung verlaten... en ondanks zijn hoge leeftijd de 20 kilometer afgelegd... die zijn woonplaats scheidt van de grenzen van de naburige afdeling Pandegram. De controleur Verbrugge ontvangt de regent. Zoals u kunt zien hebben we de pendopo opgezet... De versnaperingen staan al klaar om onze nieuwe assistent-resident te verwelkomen. Deze stoel is voor u. Gaat u zitten. Verbrugge is een goed mens. Traag, zolang er niets te doen valt. En wars van de regelzucht die in Europa voor ijver geldt. Maar ijverig waar bezigheid nodig is. Is er al iets in aantocht? Vergeefs drukt hij zijn voeten in de gestampte kleivloer en steekt nog een sigaar op. Raden Adipati Karta Nata Negara zit tegenover hem. Hij heeft levendige, donkere ogen... die door hun vuur in tegenspraak zijn... met de vermoeidheid van de trekken in zijn gezicht... en de grijsheid van zijn haar. Alles wat hij zegt, is goed doordacht. Een eigenschap die bij de beschaafde Oosterling algemeen voorkomt. We zullen het voorlopig met de regen moeten stellen. ja, meneer de controleur, de regentijd is aangebroken... De weg zou moeilijk begaan, maar zijn na uh, zoveel regen, ja. In Pandelang is de weg niet zo slecht. Er is veel volk in Pandelang. Dat is waar. We hebben hier weinig volk, maar... Hé, hey, Duclarie! Verbrugge is blij dat hij de strijd op kan geven. De regent kijkt hem aan, alsof hij een aanval verwacht. De eerste luitenant, Duclarie... De commandant van het kleine garnizoen in Rangkaspitung biedt een welkome afleiding. Pigan Koudanya, tuan commandant. Bonjour, Duclari. is een flinke man van 30 jaar met een krachtige militaire houding. Verbrugge en hij zijn bevriend. Radhan Adipata Nata Negara. Wel, hoe gaat het hier? Weet meneer de regent al dat meneer de controleur de nieuwe assistent-resident kent? Ik ken hem niet. Ik heb hem nooit gezien. Ik heb alleen veel over hem gehoord. Men hoeft iemand niet te zien om hem te kennen. Hoe denkt u erover? Ik ben het met u eens. Maar toch is het nodig iemand te zien voordat men hem kan beoordelen. Over het geheel genomen is dit misschien waar... maar bij Havelaar heeft men echt geen persoonlijke kennismaking nodig. Hij is een gek... Dat heb ik niet gezegd, Diebclerie. Nee, maar dat zeg ik. Ik noem iemand een gek die in het water springt... om een hond te redden van de haaien. Nou ja, verstandig is het zeker niet, maar... En dat spottig tegen de generaal. Hij was nog zeer jong. Hij was 22. En ik hoekomde die stal. Dat deed hij om de generaal te plagen. Die bovendien zijn chef was. En dan het eeuwige divileren. Dat deed hij voor een ander. Hij trok partij voor een zwakker. Laat iedereen dat voor zichzelf oplossen. Het is te hopen dat hij veranderd is op dit punt. Daar twijfel ik niet aan. Hij is nu ouder en sinds lange tijd getrouwd. En bovendien heb ik gehoord dat hij een goed hart heeft... en een sterk gevoel voor recht. Dat zal hem goed van pas komen in Lebak. De heren komen eraan. Dan is het mijn tijd om te gaan. Laat me u helpen. Dank u, vriendelijk. Kom, Kleine. Verbrugge, meneer de Adipati... mag ik aan u voorstellen de nieuwe assistent-resident... de heer Havelaar. Echt, meneer Adipati, ik ben boos op u... dat u zoveel moeite voor mij hebt gedaan. Ik dacht u pas in rang als te treffen. Ik wilde de heer assistent-resident zo snel mogelijk zien om vriendschap te sluiten. Ik voel mij vereerd. Maar ik zie niet graag dat iemand van uw rang en uw jaren zich al te veel inspant. Ja, meneer de assistent resident. Waar de dienst me roept, ben ik nog altijd vlug en sterk. Goed, maar er is een grens. We zullen plaats maken in de wagen. Mijn vrouw neemt Max op schoot. Niet waar, Tiele? Natuurlijk. En Verbrugge? We zullen u ook meenemen. Ik zie niet... Wel, uh... Ik... Ik zie niet in waarom u zomaar te paard door de modder zou baggeren. Verbrugge? Ja, meneer Havelaar? Kijk eens, Verbrugge. Dat is mijn kleine Max. Mijn kleine jongen. <laughs> ja, is de regent altijd zo ijverig? Het is een krasse man voor zijn leeftijd, meneer Havelaar. En u begrijpt dat hij graag een goede indruk op u wil maken. Ja, dat begrijp ik. Ik heb veel goeds over hem gehoord. Hij is beschaafd, nietwaar? Oh ja. En hij heeft een grote familie? Ja. En zijn er moskeeën in aanbouw in de afdeling? Inderdaad. Ja, ja. Dat wist ik wel. En zeg eens, is er veel achterstand in de betaling van de belastingen? Dat kan beter. Juist. En vooral in het district Parangkoyong. Hoe hoog is de aanslag van dit jaar? Ik weet het al. Ruim 86.000 gulden achterstand. Ik hoop op uw medewerking, meneer Verbrugge. De regent verdient wel een mild oordeel... Ik ben blij dat alles hier zo achterlijk en armoedig is. Ik hoop hier lang te blijven. Kom, laten we gaan. Tina, geef mij Max maar. Je ziet er vermoeid uit. Nergens voor nodig. Deze banaan houdt hem rustig. Meneer Slijmering, meneer de resident... heeft u met de assistent-resident al gesproken over mevrouw Slotering... de vrouw van de voormalige assistent-resident? Meneer Havelaar heeft gezegd... Jazeker, Verbrugge. Die dame kan bij ons blijven. Ik zou niet graag... Dat het goed was. Ik zou een dame in die omstandigheden nooit toegang tot mijn huis ontzetten. Toch, Tine? Vanzelfsprekend. Zij is weduwe en hoogzwanger... Ik durfde het haar niet toe te zeggen. Het is een grote last. Zij is. Uh... Maar reizen in haar positie is onmogelijk, resident. Een Inlandse vrouw. Dat maakt voor mij geen verschil. Ah, we zijn er bijna. Graag. Zou ik tijdig terug willen keren naar Serang? Ik heb het druk. Goed. goed. Meneer de Atipati, wij treffen u over een half uur in de voorgalerij van uw woning. Meneer resident, kiest u een kamer uit om u te verkleden voor de plechtigheid. Ik zal u zo volgen. Max, wat een grote tuin. Allemaal rozen en prachtige lelies. Dat is toch heerlijk? Vooral ook voor de kleine Max. De buitenlucht zal hem goed doen. Even geen koffertjesleven meer. Na Ambon in Europa is het hoog tijd dat we weer een thuis hebben. Kijk daar. Daar kunnen we ontbijten. En daar kan Max een speelhoek komen. En wat te denken van een bibliotheek. De meubelen uit Batavia zullen er prachtig staan. Maar Max, we zullen het deze keer zuinig aan moeten doen. Vergeet de schulden voor de reis naar Indië niet. Geen nood. We zullen leven van de helft van een derde van mijn inkomen. Maar jouw vrijgevigheid, die heeft ons al vaker... Ik beloof beterschap. Deze keer zal ik me niet in de verleiding laten brengen. Ach Max... Ik ken je toch al langer dan vandaag. Kom, ik zal me gaan klaarmaken. Die, die havelaar weet wel hoe hij een entree moet maken, zeg. Dat kun je wel zeggen. Stern, vervolg je verhaal. De levendigheid. Politiemensen en bewakers lopen druk heen en weer. De fraaie wagen van de Adipati rijdt het voorplein onder. De resident... En meneer Havelaar schitteren van goud en zilver en struikelen over hun degens wanneer ze instappen om met de Adipati naar zijn woning te rijden. Daar aangekomen klinkt inheemse muziek. In een grote kring, op matten, op de grond, zitten de lagere hoofden. Aan het einde van de lange galerij een tafel waaraan de resident, de Adipati, de assistent-resident, de controleur en een zestal hoofden plaatsnemen. Men heeft om tot het ambt van assistent-resident te worden benoemd of bevorderd niemand iets beloofd of gegeven. Men zal niemand iets beloven of geven. Men zal trouw zijn aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, gehoorzaam aan Zijne vertegenwoordiger in de Indische Gewesten... Men zal stipt opvolgen en doen opvolgen... de wetten en bepalingen die zijn gegeven of zullen worden gegeven. En men zal zich in alles gedragen zoals een goed assistent-resident betaamt. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ook zonder God almachtig zou hij dat doen. Bespottelijk Stern. God is de beste getuige die een man kan hebben bij het nakomen van zijn belofte. Heren... Ik keer weer terug naar Serang. Ik heb het bijzonder druk. En met het vertrek van de resident keert de stilte in Rangasbietong weer terug. Tot de volgende dag. De hoofden die in Rangasbietong aanwezig zijn... komen opnieuw bijeen om de Seba bij te wonen. Stern. Om de grote vergadering bij te wonen. In de ruime, open galerij in de buurt van de woning van Max Havelaar en zijn vrouw... zaten de hoofden al vroeg bijeen. Meneer de Raden Adipati. Regent van Baten Kiedul, En u, Raden Demang. Hoofden van de district in deze afdeling. En u, Raden Yaksha, die de justitie tot uw ambt hebt. En ook u, Raden Kliwon, die het gezag voert in de hoofdplaats. En u, Radens... Mantri en allen die hoofden zijn in de afdeling Batinkidil, ik groet u. En ik zeg u dat ik vreugde in mijn hart voel nu ik u allen hier bijeen zie, luisterend naar mijn woorden. Toen de gouverneur-generaal mij benoemde tot assistent-resident in deze afdeling, was ik zeer verheugd. Het kan u bekend zijn dat ik nooit in Baat en Kiedil ben geweest. Ik liet mij dus documenten over uw afdeling geven en ik heb gezien dat er veel goeds is in Batenkidu. Uw volk bezit rijstvelden in de dalen en er zijn rijstvelden op de bergen. U wenst in vrede te leven. En u verlangt niet te wonen in de landstreken die worden bewoond door anderen. Ja, ja ik weet dat er veel goeds is in Batenkidu. Maar niet alleen hierom was mijn hart verheugd. Ik las dat uw bevolking arm is. En dit maakt mij blij tot in het diepst van mijn ziel. Want ik weet dat Allah de armen lief heeft... en dat hij rijkdom geeft aan degene die hij op de proef stelt. Geeft hij niet regen waar de halmen verdorren... en een dauwdrup in de bloemkelk die dorst heeft? Ja, ik ben zeer blij te zijn geroepen naar Batankidu. Hoofde van Libak, er is veel werk te verzetten in uw landstreek. Zeg mij, is niet de landarbeider arm? Rijpt niet uw paddy vaak als voeding voor wie deze niet hebben geplant... Zijn veel zaken niet verkeerd in uw land? Is uw kindertal niet gering? Ik ben hier naartoe gezonden om uw vriend te zijn, uw oudere broer. Zou u, uw jongere broer niet waarschuwen als u een tijger zag op zijn weg? Hoofde van Lebak, wij allen zijn in dienst van de koning van Nederland die rechtvaardig is en wil dat wij onze plicht doen. Maar hij is ver van hier. De gouverneur-generaal in Batavia is rechtvaardig... en wil dat iedereen zijn plicht doet. Maar ook deze, ook al is hij machtig, kan niet zien waar onrecht is gepleegd. Want het onrecht blijft ver uit zijn buurt. En de resident in Serang wil dat recht heerst in zijn gebied. Maar als iemand onrecht wordt aangedaan, woont ook hij ver weg. En wie kwaad doet, blijft uit zijn buurt, omdat hij straf vreest... En de heer Adipati, die regent is van Zuid-Bantam, wil dat iedereen goed doet... en dat er geen schandalen zijn in de landstreek die onder zijn regentschap valt. En ik, die gisteren aan de Almachtige God zwoer... dat ik rechtvaardig en zachtmoedig zal zijn... dat ik recht zal doen zonder vrees en zonder haat... dat ik een goed assistent-resident zal zijn... ook ik wens mijn plicht te doen. Hoofde van Lebak... Dit wensen wij allen. Maar mochten er onder ons soms mensen zijn... die hun plicht verwaarlozen uit winstbejag... die het recht verkopen voor geld... of die de buffel van de armen afnemen... en de vruchten die toebehoren aan wie honger hebben... wie zou hen dan straffen? Wie zal dan recht doen in Batenkidu? Ik wil graag in goede verstandhouding met uw leven... En daarom vraag ik u mij te beschouwen als een vriend. Waar nalatigheid een, een gewoonte zou worden, zal ik die tegengaan. Over mislagen van grovere aard, over omkoping en onderdrukking spreek ik niet. Zoiets zal niet voorkomen. Toch, meneer de Adipati? Oh, nee, meneer de assistent-resident. Zoiets zal niet voorkomen in Labak. Wel nu dan. Hoofden van Battenkiedel, laat ons verheugd zijn... dat onze streek zo onderontwikkeld is en zo arm is. We hebben iets moois te doen. Ik zal de ontvangen berichten over landbouw, veeteelt, politie en justitie... met mijn besluiten naar u terugsturen. Hoofden van Battenkiedel, ik heb gezegd. U kunt terugkeren naar uw woonplaatsen. Ik groet u allen. Zeer. Ongehoord, stern... Meneer Havelaar biedt de oude regent zijn arm... en samen vertrekken ze naar de voorgalerij van het woonhuis. Graag zou ik het deel van de belasting opbrengsten opeisen. Deze zijn mij nog niet toegekomen. Meneer de Atipati, u weet dat dit niet mogelijk is... zolang de boekhouding nog niet is gecontroleerd. Kom, kom, Verbrugge. We willen niet lastig zijn. Laat het gewoon uitbetalen. Die verantwoording krijgt vast goedkeuring. Dank u, vriendelijk. Ik vertrek nu en laat de heren in overleg. Maar meneer Havelaar, dat mag niet. De boekhouding wordt nog altijd onderzocht. Wat als er nu eens iets niet klopt? Dan betaal ik het geld al terug. Verbrugge, ik zal je vertellen waarom ik dit doe. De regent heeft geen cent in huis. Zijn boekhouder heeft mij dit gezegd en bovendien... hij vroegen er zo direct om... Hij heeft dat geld dringend nodig. Ik overtreed liever op eigen verantwoordelijkheid de regels... dan dat ik een man van zijn rang en jaren in verlegenheid breng. Bovendien, Verbrugge, er wordt in de bak gruwelijk misbruik gemaakt van zijn gezag. Dat moet je toch weten? Weet je dat? Ik weet het. De dag na de dood van de heer Slotering heeft de regent Werkvolk opgeroepen... om zijn sawas te bewerken zonder betaling. Je had het moeten weten, Verbrugge. Wist je het? Nee, dat wist ik niet. Als controleur had je dat moeten weten. Ik weet het. Daar liggen de maandoverzichten van de districten. Onder andere de opgave van arbeiders die herendienst hebben verricht op het voorplein van de regent. Kloppen die cijfers? Ik heb ze nog niet gezien. Ik ook niet. Toch vraag ik of ze juist zijn. De regent is arm. Veel leden van zijn familie scharen zich als een plunderbende om hem heen. Pers hem geld af. Hij betaalt zelf de bouw van een nieuwe moskee. Hij betaalt de reiskosten van pelgrims die naar Mekka gaan. Is dit waar? Het is de waarheid. Onrecht verdraag ik niet, tolereer ik niet. Je bent een fatsoenlijke kerel, dat weet ik. Maar waarom heb je mij niet gezegd dat hier zoveel verkeerd gaat? Twee maanden lang ben je waarnemend assistent-resident geweest... en al jaren als controleur aan het werk. Je wist dit allemaal, toch? Je had niet op mij hoeven wachten om je plicht te doen. Zie je dit? Dit zijn de aantekeningen van de heer Slotering. Onderwerpen die hij met de resident wilde bespreken. De heer Slotering was iemand die initiatief durfde te nemen. Je had je bij hem aan kunnen sluiten. Het is waar. De heer Slotering heeft hierover vaak met slijmering de resident gesproken. De regent ontkende doorgaans alles. Laten wij samen onze plicht doen verbruggen. Met zachtheid, zolang het kan. Maar zonder vrees, wanneer het moet. Je bent een eerlijk man, maar je bent verlegen. Zeg voortaan precies waar het op staat, beste kerel. Het kleine gezin leidt een rustig leven. Tinas huishouding is al snel op orde. Max Havelaar is overdag vaak op pad en brengt nachten door in zijn werkkamer. Max, ik zou graag zien dat er wat gebeurt om de slangen te verjagen. Onze jongen kan zo onmogelijk buiten spelen. Het zou al schelen als we het erf onkruid vrijmaken... We beschikken over te weinig personeel, We kunnen de resident om extra middelen voor onderhoud vragen. De armoedzaaiers. Die Havelaar is tenslotte assistent-resident. Hij is bij machten om arbeiders voor herendiensten op te roepen. En als ze niet vrijwillig hun diensten aanbieden... dan zijn er nog personen die een overtreding hebben begaan. Die kan hij met gemak straffen met verplichte arbeid. U verwoordt precies het antwoord van meneer Slijmering de resident... als reactie op Havelaars verzoek, meneer Droogstoppel. Juist. En dat maakt het onderscheid tussen een assistent-resident en een resident. Bravo voor de man. U zou meneer Havelaar middels beter moeten kunnen inschatten. Dus hij laat zijn vrouw en kind met gevaar voor eigen leven in hun eigen huis... zo aan hun lot over? Ja. Maar gelooft u het of niet? Ze zijn gelukkig. Alhoewel... Meneer Havelaar komt regelmatig somber terug van een inspectietocht of een gesprek met iemand. Wat heeft de arme ziel dan te klagen? De misstanden in Lebak? Misstanden komen overal wel min of meer voor. Is dat een reden om misstanden voor te laten bestaan als men die tegenkomt? Stern, dit baart me zorgen. U begint meer en meer als Havelaar te klinken. Max Havelaar is uitdrukkelijk aangesteld voor bestrijding van misstanden... en van, zoals hij het zelf verwoordt, machtsmisbruik op zeer grote schaal. De kunst van het overdrijven. Maar vraagt u zich dan niet af wat de resident beweegt? Om in strijd met zijn erenplicht zulke misstanden te laten voortbestaan... zonder deze aan de regering te melden. Misschien is de beste man niet in staat of bevoegd tot ingrijpen. Ik maak iets anders op uit de rapporten, meneer Droogstoppel. Stern, verlicht me. Het begint bij de controleurs die geven niets anders dan positieve berichten door aan de assistent-residenten. En deze assistent-residenten sturen op hun beurt... het liefst geen onaangename rapporten naar de residenten. Het bestuur van Nederlands-Indië schrijft de regering in het moederland... dat alles naar wens verloopt, ondanks het gebrek aan waarheid. Oh, dit is een zeer zware beschuldiging die u nu uit. De bewijzen zijn er. Er zijn vele voorbeelden uit rapporten die de gunstige toestand in een gebied beschrijven... terwijl de cijfers het tegendeel bewijzen. U zult met een voorbeeld moeten komen. Goed. Reist. Iedere resident op Java doet elke maand verslag van de reistransporten. En er wordt onderscheid gemaakt tussen reist die op het eiland blijft... en reist die voor overzee bestemd is. Als men nu alleen naar de interne transporten op Java kijkt... leidt dit tot een opmerkelijke conclusie. De rijstoost blijkt zo overvloedig te zijn dat alle gebiedsdelen samen veel meer naar elkaar uitvoeren dan ze invoeren. Er kan dus geen andere slotsom zijn dan dat er op Java meer rijst is dan er rijst is. Dat is nog eens wel vaart. Ik zie het probleem niet. De Europese en Inlandse ambtenaren delen mee in de opbrengst van de producten... die in Europa worden verkocht. Dit heeft de rijstbouw op Java zodanig zwaar belast... dat in sommige streken hongersnood heerst. En dit kan toch niet voor de ogen van de natie weg worden gegoocheld? Ik ben van mening dat men ambtenaren, controleurs en residenten... niet van zoiets zwaars kan beschuldigen. Daar zegt u iets zinnigs. Het is de regering zelf die getroffen door blindheid... het indienen van gunstige rapporten aanmoedigt, uitlokt en beloont. Dit zijn uw woorden, Stern, niet de mijne. Maar u stuurde erop aan. En ziet u nu ook de moeilijke positie... waar een man als meneer Havelaar in verkeert? Hij gebruikt zijn verstand niet goed aanstellerig, hij koketteert met zijn goedheid. Mm. Stern, zat er niet een brief in dat pak waar je iets over kwijt wilde? Dat zou betekenen dat ik een geweldige sprong in de tijd zou moeten maken. Ik zal het moeten inleiden. Waar wacht je nog op? Meneer Havelaar wordt verscheurd door twijfel. Hij heeft medelijden met de regent. De regent is oud en hij zoekt naar mogelijkheden soepel te zijn. Ondertussen stromen klachten binnen over buffels die worden afgepakt... en over het werken op de rijstvelden van de regent zonder betaling. De brief. Een brief van meneer Havelaar aan Verbrugge. Verbrugge heeft de opdracht gekregen uit te zoeken... wat de werkelijke prijzen moeten zijn voor de bouwkosten... van de nieuwe gebouwen in Rangasbietung. En na berekening blijken de werkelijke prijzen veel lager te liggen. Het bewijs dat de ambtenaren al die tijd duizenden guldens overheidsgeld... voor het bouwen van nieuwe gebouwen in eigen zak staken. Ik citeer. Meneer Verbrugge, gisteren kwam u bij me met de antwoordbrief van de resident. U zei me niet te weten hoe u deze kwestie verder moest behandelen. Ik bespeurde bij u opnieuw een zekere angst... ...de dingen bij hun naam te noemen, iets waarop ik u al vaker heb gewezen. In één woord noem ik dat halfheid, waarvoor ik u al vaker... Vriendschappelijk waarschuwde. Halfheid leidt tot niets. Halfgoed is niet goed. Halfwaar is onwaar. Ongehoord. Hij noemt vriendschap en halfheid in één zin. Wanneer onderneemt die Havelaar eindelijk zelf eens actie? Hij is in tweestrijd. Het valt hem zwaar de oude Adipati aan te klagen. Maar ook moet hij streng zijn, omdat ook de bevolking mededogen verdient. Een angsthaas is het. Het is niet de vrees voor zijn eigen leed dat hem doet twijfelen. Hij gelooft en verwacht dat de gouverneur-generaal zijn bondgenoot zal zijn. Hij denkt dat het recht sterker is en uiteindelijk zal zegenvieren. Hoe oh, kinderlijk naïef. Dit moet ik u nageven. Meneer Havelaar denkt dat de huidige gouverneur-generaal... anders dan de anderen, minder leidt aan de zogenaamde gouverneursziekte. De gouverneursziekte? Duizeling, dronkenschap door bewierroking... onmatig zelfvertrouwen, bovenmatig vertrouwen in de Raad van Indië... Afhankelijk van zijn ambtenaren. Daarom voelt Havelaar zich sterk als verdediger van de inwoners van Lebak. Is dit niet de gouverneur-generaal die in afwachting is van zijn opvolger? Om daarna met pensioen te gaan in Nederland. Het is deze slaapziekte die de grote schade in Lebak veroorzaakt en waardoor meneer Havelaar zwaar getroffen wordt. Het is deze ziekte die schaamteloos de laatste buffel uit het veld rooft... en de eigenaar met zijn huilende kinderen met stokslagen... en bedreiging van gevangenisstraf wezenloos achterlaat. En dat onder bescherming van het Nederlands gezag. Stern, het is een vast principe van me, altijd kalm te blijven... maar ik moet zeggen dat ik er grote moeite mee heb... bij het aanhoren van de gekheid die je vertelt. Wat wil je toch? Ik kan dit niet meer aanhoren. Het wordt, naar ik vrees, een eentonig verhaal. Saitjas vader had een buffel waarmee hij zijn veld bewerkte. En deze buffel werd hem door een der hoofden van Lebak afgenomen. Hij was zeer bedroefd, maar nam tenslotte de Chris Poussaka van zijn vader... en verkocht die aan een Chinees en kocht een nieuwe buffel. Seija hield veel van deze buffel en werkte op de Sawa's... naast die van de vader van Adinda, het meisje met wie hij later trouwen zou. Op een dag stond de buffel pal. Vlucht, vlucht! riepen Adinda's broertjes. Een tijger! De buffel zette zijn lijf als een dak over Saidja en richtte zijn hoorns op de tijger. Die sprong, maar voor het laatst. Ook deze buffel werd afgenomen en geslacht. Ik zei al dat mijn verhaal eentonig is. Saidja's vader vluchtte, omdat hij zijn rente niet meer betalen kon. Hij werd door de politie teruggebracht, met rottingslagen gestraft en in een gevangenis gestopt. waar hij kort daarna stierf. Saidja's moeder stierf daarop van verdriet. Saidja zelf nam een kloek besluit. Sprak met Adinda af dat hij over drie jaar terug zou komen. met genoeg geld om haar te huwen. Ze spraken af bij het Jati bos Nadat hij een fortuin bijeengespaard had in Batavia, keerde hij terug bij de afgesproken boom. Adenda kwam niet. Hij wachtte. Hij wachtte. Wat als ze ziek was? Of dood? Ik heb al gewaarschuwd dat het verhaal eentonig is. Hij vond haar huis. Geheel vervallen en verlaten. Een oude vrouw vertelde dat ze naar de lampongs was gevlucht met haar vader. Van zijn geld kocht Saidja een praal en voer naar dat gebied... Daar waren net de Nederlandse troepen geweest. En hij vond het lijk van Adinda's vader. En dat van haar broertjes. En nog verder het verminkte lichaam van Adinda. Toen liep Saïdja de soldaten tegemoet en stortte zich in hun bajonetten. Er zijn vele Saïdja's en Adinda's, onderdrukt en verdreven. De mishandeling van de inlander is verregaand. Wanneer komt er nu eindelijk een degelijk hoofdstuk? Hoe moet dit verhaal aflopen, dat gezeur met die buffels? Wat moeten ze toch met die buffels, die zwarte? Ik heb nog nooit een buffel gehad en toch ben ik tevreden. Wat drijft jou? Zo afgeven op de regering. Je hebt niks te klagen hier in Holland. Mijn vrouw heeft deze week nog kamillenthee voor je gezet. En wil je soms de algemene onvrede aanwakkeren? Wil je zelf gouverneur-generaal worden? Is dat het? Nou, dan zul je nog flink aan je taal moeten werken. Nou, er schijnt maar zelden een gouverneur-generaal te worden gestuurd... die de taal van Indië beheerst. Wijsneus, een beetje eerbied voor mijn levenservaring lijkt me op zijn plek. Dat vervloekte pak van Sjaalman. Begrijp jij dan niet, Sterren, dat die Javanen heidenen zijn? Heidenen? Ja, zijn de Javanen arm, Sterren? Ja, broodarm. Weet jij dan niet dat alleen rechtzinnigheid leidt tot rijkdom? Het is de wil van God, Sterren, dat de Hollanders rijkdom beleven... en de Javanen niet. Dit raakt me diep, Sterren. Maar wilt u het einde van het verhaal dan niet weten, meneer Droogstoppel? Heb ik dat gezegd? Zorg dat je alle gekheid achterwege laat. De waarheid, Sterren. Niets dan de waarheid. Max, ga even zitten. Je kijkt ernstig. Is er iets? Mevrouw Slotering is op mijn aandringen thee komen drinken. Ik kreeg haar zover om bij mij aan tafel te zitten... en vroeg haar waarom ze toch zo scherp toezicht houdt op het erf. Ze vertelde dat haar man in het huis van het districtshoofd in Parangoyang... is vergiftigd. Wat? Hij heeft een eind willen maken aan de mishandeling onder de bevolking... en meerdere malen de hoofden gewaarschuwd in vergaderingen en schriftelijk. Ja, dat klopt, die brief heb ik in mijn archief. Hij sprak steeds opnieuw met de resident, maar altijd zonder resultaat. De arme man was vastbesloten zich rechtstreeks tot de gouverneur-generaal te wenden. Kort daarna at hij in het huis van het districtshoofd... en werd daarna doodziek thuisgebracht. Wijzend naar zijn maag heeft hij vuur, vuur geroepen. En enkele uren later was hij dood... Is er een dokter gekomen? Ja, maar mevrouw Slotering durfde haar vermoeden niet uit te spreken. Uit angst voor wraak. Ze heeft haar angst ook voor ons willen verbergen. Omdat jij je net als haar echtgenoot verzet. Tine, Ik wil dat je met Max naar Batavia gaat. Ik klaag de regent vandaag nog aan. Nee, Max. Dat doe ik niet. Ik doe het niet. Wij eten en drinken samen. Ik wil dat ze het lijk van meneer Slotering opgaven. Hier moet wetenschappelijk onderzoek aan te pas komen. Die kans... Krijgt hij niet? Hij schrijft een brief aan de resident. die onmiddellijk uit eigen naam als privépersoon Slijmering reageert. Ik voel mij, op basis van mijn ambtseed. verplicht u mee te delen. dat ik de regent van Lebak, Raden Adipati Kartanata Negara. beschuldig van machtsmisbruik. door onwettig gebruik te maken van de werkkracht van zijn onderdanen. ook verdenk ik hem van afpersing. door opbrengsten in Natura te vorderen zonder eerlijke betaling. Ik beklaag mij erover dat u de voorstellen die voorkwamen in brief nummer 88... niet eerst mondeling heeft gemeld. Ondanks dit zal ik morgen naar Rancasbitoon komen... om te overleggen wat er moet gebeuren. Voordat de resident meneer Havelaar spreekt... brengt hij een kort bezoek aan de Adipati. Hij vraagt hem eerst of hij een klacht wil inbrengen tegen Havelaar... en daarna of hij soms geld nodig heeft. De regent antwoordt dat er niks aan de hand is. Zweert hierop? en neemt de bankbiljetten aan. De resident arriveert bij meneer Havelaar. Ook Verbrugge is aanwezig. Meneer Verbrugge... legt u mij eens uit... waarom u niet heeft geprobeerd... de heer Havelaar... van zijn aanklacht... af te houden. Meneer de resident, ik wist niks af van die hele aanklacht. Dus ik... U moet geloven dat Havelaar geheel op eigen initiatief... en zonder overwegingen of ruggespraak zijn plicht denkt te vervullen. U moet mij geloven, ik wist niks. Ik vraag u onmiddellijk uw brieven in te trekken. We kunnen ze als niet geschreven beschouwen. Ik vrees dat dat niet zal gaan. U houdt voet bij stuk? Ja. Ik verzoek u getuigen op te roepen die de beschuldigingen kunnen onderbouwen. President, ik ben assistent-resident van Debak. Ik heb beloofd de bevolking te beschermen tegen afpersing en geweld. Ik klaag de regent aan. Ik zal de bewijzen leveren voor mijn aanklacht... zodra ik daartoe in de gelegenheid ben. U laat mij geen keus dan uw brieven onder de aandacht te brengen bij de regering. De resident denkt meneer Havelaar te bedreigen. Maar Max Havelaar vat dit nieuws op als een overwinning. Ik begrijp heel goed dat de resident in een moeilijke positie verkeert. Hij kan de regering niet adviseren uw voorstellen over te nemen... want dan zou er veel te veel aan het licht komen. De resident zal dus proberen zo'n onderzoek tegen te houden. Daarmee heb ik rekening gehouden... Ik heb de afschriften van mijn brieven rechtstreeks naar de regering gestuurd... om mij in te dekken. Ik verzoek de regering mij op te roepen wanneer er een aanklacht tegen mij wordt ingediend. Als de resident mij aanklaagt, moeten zij mij eerst aanhoren voordat er een beslissing valt. De koerier komt eraan. Verbrugge. Lees voor. Kabinet nummer 54, Batavia, 23 maart 1856. De wijze waarop u te werk bent gegaan bij uw veronderstelling van kwade praktijken van de hoofden in de afdeling Lebak en uw houding hierbij tegenover uw chef, de resident van Bantam, hebben mijn ontevredenheid gewekt. Het wekt de indruk dat u ongeschikt bent voor het bekleden van een betrekking in het binnenlands bestuur. Ik moet de verplichting op mij nemen. ...u te ontheffen uit de functie als assistent-resident van de bak. Tina? Max? We moeten hier weg. Oh, god. Ik heb ratten en dieven eervollen zien vertrekken. Dat stelt niets voor. De gouverneur-generaal is een eerlijk man. Hij moet vals zijn voorgelicht. Hij is verstrikt geraakt in het web van de ambtenarij we moeten naar Batavia. Ik ben blij dat jij de moeder inhoudt, houdt, Max. Ik zal dat ook doen. Zolang ik maar bij jou ben. Ik ga inpakken. Verbrugge. Het bestuur ligt nu tijdelijk in uw handen. En u weet het. Geen halfheid. Aangedaan neemt meneer Havelaar afscheid... en wordt onderweg verrast door een grote menigte uit Rankas bitoon om hem en zijn gezin voor het laatst te groeten. Max Havelaar ontvangt van menig een stevige handdruk... voordat hij naar Batavia reist. In Batavia aangekomen probeert hij een afspraak met de gouverneur-generaal te maken. Vanwege een zweer aan de voet van zijn excellentie wordt dit verzoek geweigerd. Na een tweede verzoek wordt hij geweigerd vanwege de drukte... Een derde verzoek wordt niet ingewilligd... omdat de gouverneur-generaal verhinderd is... door de drukte rondom zijn aanstaande vertrek. De gouverneur vertrekt zonder Max Havelaar gehoord te hebben. En weer gaat een excellentie van zijn rust genieten in het moederland. Meneer Havelaar dolt arm en verlaten rond... en bleef zoeken naar een hoge functionaris... Genoeg, mijn goede stem. Ik mult dat jullie het woord over... Het is niet jouw roeping Havelaars levensgeschiedenis te vertellen. Het is genoeg stellen. Je kunt gaan. Ik neem het over. Ik vraag geen excuus voor de vorm van mijn verhaal. Ik wil gehoord worden door staatslieden... die verplicht zijn te letten op de tekenen van de tijd. Door handelaren die belang hebben bij de koffieveilingen. Door gouverneurs-generaals in rusten. Door ministers die druk bezet zijn... Door predikanten die zullen zeggen dat ik de almachtige God heb beledigd. Door de duizenden exemplaren van het roogstoppelgras... die terwijl ze doorgaan hun eigen zaakjes te behartigen... om het hartstil te schreeuwen dat mijn verhaal zo mooi is. Door de leden van het parlement die moeten weten wat er omgaat... in het grote Rijk over zee dat behoort tot het Rijk van Nederland. Ja, ik zal gehoord worden. Als dit doel bereikt is, zal ik tevreden zijn... Het verhaal is bond. Het tempo wisselt sterk. Effect ach, Slechte stijl. Geen talent. Geen structuur. Goed, goed. Allemaal goed. Maar de javaan wordt mishandeld. Want de weerlegging van de strekking van mijn werk is onmogelijk. Hoe luider het wordt afgekeurd, hoe liever het mij zal zijn. Want het is de grootste kans dat ik word gehoord. En dat wil ik. Maar u, die ik stoor in uw drukte... Of in uw rust. Reken niet te veel op mijn onervarenheid. Ik zal mijn werk vertalen in de weinige talen die ik ken... om aan Europa te verkondigen wat ik vruchteloos heb verteld in Nederland. Ik zal het laten vertalen in het Maleis, Javaans, Soendaans, Alfoers, Boehinees, Bataks. En dat zal zeer nadelig uitpakken voor de koffieveilingen... van de Nederlandse handelsmaatschappij reddende dichter. Geen zachtmoedige dromer, zoals de vertrapte Havelaar. Dit verhaal is een inleiding. Zo nodig worden mijn wapens steeds krachtiger en scherper. God helpt mij dat dit niet nodig zal zijn. Nee, het zal ook niet nodig zijn. Want aan u draag ik mijn werk op. Willem III. Koning, Groothertog, Prins. Meer dan Prins, Groothertog en Koning. Keizer van het prachtige rijk van insulinde... dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd. Aan u durf ik met vertrouwen te vragen... of het uw keizerlijke wil is... dat Havela wordt bespat met de modder van slijmeringen en droogstoppels. En dat daar ginds uw meer dan 30 miljoen onderdanen... worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. U hebt geluisterd naar uh, Max Havelaar, een hoorspel naar de roman van Multatuli. Bewerking Melissa Prins, rolverdeling Batavesteroog, Stoppel Jaap Spijkers... Max Havelaar, Antonie Kamerling, Ernest Stern, Arend Jan Linde... Tine Isa Hoes, Verbrugge René van Asten, Raden Atipati, Rijn Edzard... Duclarie Bert Stegeman, resident Sleimering werd uh, vertolkt door Krijn Ter Braak... en u hoorde hem op het eind Multatuli zelf... ...door Peter Faber. Assistenten Anne Lichthard, techniek Frans de Rond... ...muziek Ray Gender. En de productie was in hand van de Hoorspelfabriek... ...en de regie Marlies Cordia. Deze productie kwam tot stand met steun van de stichting Winkel Sweep. En wilt u het nog eens terug horen? U wordt inmiddels hier in Carré... Het begin van een voorstelling, maar wij zijn aan het einde van onze voorstelling. Wilt u het nog eens terug horen? Kijk dan op onze site opium.avo.nl. Tot zover deze opium uh, met een extra uur dus. Volgende week zaterdag zijn we er weer van kwart over vijf tot zeven. Um, straks langs de lijn met uh, Ronald van der Geer. Uh, dat is na acht uur hier op Radio 1. Ik wens u namens de redactie van Opium een prettige avond en nog een heel mooi weekend. Tot volgende week. Van de Avro. Wij maken tientallen verschillende podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot Avro-archief en speciaal hiervoor gemaakte programma's. Deze gratis downloads kunnen we alleen blijven bieden als je steunlid wordt van de Avro. Voor slechts 6 euro per jaar maak je dat mogelijk. Kijk op lidworden.avro.nl. Wij bieden je als luisteraar alle vrijheid. Nu en in de toekomst.